Zes uur. Ik ben gisteren nog even langs de stemwijzer gelopen. Dat is zo'n bankje bij ons in de buurt waar allemaal oude mannetjes zitten. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journal. Goedemorgen allemaal, het is woensdag 21 maart, gemeenteraadsverkiezingen dus vandaag. En op deze dag in 2006 werd de sociale netwerksite Twitter opgericht. En dat heeft ons toch een hele hoop lol gebracht. Dat was toen, dit is nu. We beginnen met een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns. Elisabeth, goedemorgen. Goedemorgen. Over anderhalf uur gaan in heel Nederland de stemlokalen open voor de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum over de inlichtingenwet. De meeste blijven open tot vanavond negen uur. Op verschillende plaatsen in het land hebben mensen vannacht al hun stem uitgebracht. In Zwolle bijvoorbeeld deed burgemeester Henk-Jan Meijer dat vlak na middernacht in een studentenkroeg. De bedoeling van deze actie was om meer jongeren naar de stembus te krijgen. Ook in Den Haag en Kastricum kon al vanaf middernacht worden gestemd. In Kastricum. Was dat op het station dat voor de gelegenheid de hele nacht open bleef? Facebook heeft gereageerd op de enorme ophef die is ontstaan... doordat het bedrijf Cambridge Analytica de persoonlijke gegevens... van zo'n 50 miljoen Facebook-gebruikers wist te bemachtigen. Facebook is boos en vindt dat het bedrogen is door Cambridge Analytica. De internetgigant gaat de richtlijnen aanpassen en verstevigen... om de persoonlijke gegevens van mensen te beschermen. De kwestie heeft geleid tot een enorme waardevermindering van Facebook op de beurs. In twee dagen tijd is het bedrijf tientallen miljarden dollars minder waard geworden. De politie in de Amerikaanse stad Austin heeft een pakketje onderschept waar een bom in zat. Het explosief was nog niet ontploft en is door de explosieve opruimingsdienst onschadelijk gemaakt. Het pakje lag in een distributiecentrum van couriersbedrijf FedEx. Austin wordt al weken geteisterd door een bommenlegger die op meerdere plekken in de stad explosieven heeft laten afgaan. En twee mensen zijn daardoor om het leven gekomen. Vier mensen zijn gewond geraakt. De Braziliaanse politie heeft een frauderende bischop uit de stad Formosa gearresteerd. Hij zou samen met zes priesters geld van kerken in drie steden achterover hebben gedrukt. Het gaat in totaal om bijna een half miljoen euro aan donaties en collecteinkomsten. En de groep zou daar onder meer een veehouderij mee hebben gekocht.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 En de snelweg A4 is rond 1 uur vannacht weer helemaal opengesteld... nadat het asbest dat op de weg lag was opgeruimd. Tussen Hoogmade en Roelof waren een groot deel van de dag... twee van de drie rijstroken afgesloten... omdat een vrachtwagen een zak met asbest verloren had. De gevaarlijke stof is door een speciaal team opgeruimd... en het voorval leidde in de avondspits tot lange files op de A4... in de richting van Amsterdam. Het weer lokaal eerst mist en hier en daar vriest het nog licht, verder is er soms zon en bewolking, lokaal kan er ook wat lichte regen of motregen vallen. Het wordt tussen de 5 en 7 graden. Het NOS Radio 1 Journaal gemeenteraadsverkiezingen vandaag. Gisteravond ging het hard tegen hard tijdens het NOS-slotdebat... een debat met landelijke partijleiders over lokale thema's. Al kwamen die niet altijd aan de orde. Na afloop van dat debat ving politiek verslaggever Marleen de Rooij... een aantal van die partijleiders op. Ja, kan ik even tussendoor? Mag ik even meelopen? Meneer Rutte, we lopen even mee naar de volgende uitzending. Hoe ging het? Ja, ik vind dit altijd heel erg leuk om te doen. En wat ik leuk vind van deze opzet, is dat je, omdat het één op één is, ook niet, net even iets meer tijd hebt. Maar de lokale verkiezingen zijn. hebben mensen hier nou wat aan? Nou ja, sommige stellingen, het beste aantal stellingen, gingen ook echt over de lokale gemeenteraad. Hè? Bijvoorbeeld, hoe zit het met de woningmarkt in de gemeente? Ja, maar de afgelopen drie minuten ging het over de dividendbelasting. Ik heb die stelling niet aangedragen. Die kwam van de heer Klaver. U moet me dat even vragen. U heeft daar een punt. Maar dan is het toch weer hè, dat, dat het eigenlijk naar, naar u wordt toegetrokken. Dat als de VVD stemt, stemmen we Mark Rutte. Maar het gaat toch echt om, om uh, de mensen in de lokale gemeente. Zeker, maar het is wel zo dat in die gemeente allemaal lokale partijen zitten. De lokale partij VVD, de lokale partij GroenLinks. En het bijzondere van dit type partijen is dat zo'n uh, raadslid ook kan bellen met mij. Met mensen in de Tweede Kamer. En op die manier ervoor kan zorgen dat dingen ook echt geregeld worden. Want soms heb je elkaar nodig. We moeten stil zijn, want de nieuwsjaaruitzending is al begonnen. We gaan snel door. Ik pak meteen op een moment. Hoe ging het? Ik vond, volgens mij was het een, een mooi debat. Er zijn de verschillende onderwerpen heel goed aan de orde gekomen. Veel ook landelijke onderwerpen, toch? Ja, maar het zijn ook landelijke partijleiders die je uitnodigt, maar veel van de landelijke onderwerpen hebben wel degelijk ja, invloed op wat gemeentes doen. Bijvoorbeeld, mijn stelling ging onder andere over de dividendbelasting. Ja, als je 1,4 miljard naar buitenlandse aandeelhouders stuurt, dat is 1,4 miljard die je niet kan uitgeven aan de thuiszorg, aan de jeugdzorg, aan het isoleren van woningen. Uh, dus Gaat dat het heeft... mensen daar nu echt over als ze naar de stembus gaan? Nou ja, ik denk dat het heel goed is voor mensen om te weten uh, wat speelt er ook landelijk, of wat is de invloed van landelijke politiek op, gemeentera op gemeenteraadsverkiezingen. Nu gaan we door naar de nieuwsjaaruitzending, daarom uh, fluisteren. Ja, het maakt het wel spannend, hè, zoals je fluistert, ja. Meneer Bima, even snel, voordat u weer in de volgende uitzending ja. moet. Wat voor gevoel houdt u over aan de uitzending zojuist? Nou, ik ben natuurlijk deelnemer aan het debat en dan ben ik het debat aan het doen. Maar ik hoop dat de kijkers hierdoor beter een indruk hebben van wat de onderwerpen zijn die zo spelen en hun keuze beter kunnen bepalen. Ik, ik heb zelf de indruk dat wanneer het bijvoorbeeld ging over integratie... het thema waar ik de stelling mocht aanleveren... in hier gemeenten heel erg speelt. Geldt ook voor woningbouw. Ik geef toe, ik heb dat zelf ook in mijn debat gezegd... een beslissing door het kabinet om wel of niet een belastingverlaging te geven... is minder gemeentelijk. Dat herken ik. Zijn de lokale mensen blij dat u hier was vanavond, denkt u? Of bij met uw optreden? Ja, dat hoop ik wel. Maar dat moet ik ze natuurlijk vragen. Dat weet ik zo niet. Dat hoop ik, ja. Mevrouw Marijnissen, van het ene debat naar het andere... het waren wel veel landelijke thema's, toch? Ja, maar er zijn natuurlijk ook wel heel veel dingen die landelijk spelen... maar waar lokaal mensen ook last van hebben. Als landelijk besluiten de verzorgingshuizen te sluiten... Ja, dan heeft de gemeente daar natuurlijk ook last van. Dus het past wel, zegt u? Nou, dat denk ik wel. Ik denk dat mensen natuurlijk... vooral, Het zijn gemeenteraadsverkiezingen, dus mensen moeten ook stemmen voor hun eigen gemeenteraad. Maar ik hoop dat het debat vanavond een beetje geholpen heeft. Denkt u dat de lokale aanhangers van de SP blij zijn met uw performance vandaag? Ja, dat zou u ze zo echt zelf moeten vragen. Ik hoop het. Ik heb uh, mijn best gedaan en proberen uit te leggen... dat een uh, stem op de SP betekent een stem voor uh, goede zorg... een betaalbaar huis en een veilige buurt. Veel appjes binnen? Ik heb de telefoon nog niet aan kunnen want we moeten nu snel weer door naar het volgende programma... dus ik heb nog niet kunnen spieken. Livia Marijnissen was dat van de SP in de bijdrage van Marleen de Roy En u begrijpt we gaan natuurlijk uh, uitgebreid... Uh, Aandacht besteden aan die gemeenteraadsverkiezingen. We zijn op allerlei plaatsen in het land. En straks na half acht ook nog wat verder inzoomen op dat debat van gisteravond. Ja, veel aandacht dus voor die gemeenteraadsverkiezingen op radio en tv. Bij Pauw bijvoorbeeld zat Richard de Mos aan tafel. Hij kwam daar vertellen waarom hij denkt dat hij goed gaat scoren vandaag in Den Haag. Mensen zeggen: Jij, jij kent die stad. Jij hebt mensen op de lijst aan die van die stad houden. <coughs> We hebben natuurlijk een bekende lijstduwers. Ik noem hem Raymond van Van Barneveld. Uh, ja, die, uh, die steunen ons. En, uh, en die, die zichtbaarheid uh, die wordt beloond op dit moment. Ja, wat heb je nou aan Raymond van Barneveld eigenlijk? Nou, die gooit uh, 108 als <lacht> nee, gemaakt. Nee, nee. <lacht> nee. En Dan uh, RTL Late Night, ook daar ging het over de verkiezingen. Zo weten we nu het favoriete nummer van D66-leider Alexander Pechthold. Zelf draai ik altijd Justin Timberlake. Uh, ja, ik, dat, dat, die hele clip, niet alleen de muziek vind ik mooi, maar ik vind de clip waar hele gewone mensen aan dansen zijn. Dat, dat, dat spreekt ik aan. Nou ja, je moet. Ik, ik had het net over drie. Je bent wekenlang met die campagne bezig. En dan moet je jezelf ook zo nu en dan even opladen... en vooral ook even uit al die materie zetten. En dat vind ik leuke muziek altijd prima. En hij doelde dan op dit nummer. Je ziet pecht ook helemaal voor je, voor de spiegels morgen met zo'n busje deodorant. En dan een beetje meezingen. En dan zeggen. Ik dacht even dat ik op Justin Timber leek. Ook bij RTL Late Night, John Sweeney. De Brit is een van de meest gevreesde en geprezen journalisten van de wereld. En hij kwam vertellen over zijn laatste reportage voor de BBC. En die heet Taken on Putin. The story was about what happens to the Russian opposition, the true Russian opposition, not the puppets. Ja, om duidelijk te maken wat oppositieleden in Rusland voor hun kiezer krijgen, noemde Sweeney een rijtje met niet zo fijne werkwoorden. Let me give you some verbs. Shot, stabbed, poisoned, beaten over the head with an iron bar. Kicked senseless by silent thugs. Half blinded with some kind of chemical agent. In met het Ongeborg een gesprek met schrijver William Melchior, uh, Willem Melchior heet hij, als gevolg van Kilkanger. Moest zijn complete strottenhoofd worden verwijderd, en daarmee verloor hij ook zijn stem. En hij praat nu heel anders. Nee, ik praat gewoon door mijn mond, maar uh, de strottenhoofd is weg, stembanden dus ook. Dus ik praat op kunstmatige manier en klink een beetje als Donald Duck en zo. Maar. Uh... Melchior schreef een boek over de manier waarop hij omgaat met die nieuwe situatie.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 Toen dat uit 2004 alweer en het liedje heet This Love. Dit zijn de ochtendkranten, uh, althans hier liggen ze. Ik zal ook even bewijzen dat dat zo is. En dit zijn de voorpagina's. Veel over de verkiezingen. Denk ik. Ja, bijna op alle voorpagina's. Veel aandacht voor de gemeenteraadsverkiezingen. Het is nu aan u, schrijft het AD bij een plaatje van drie grote rode potloden. De krant verwacht een lage opkomst en recordwinst voor lokale partijen. Volgens de Volkskrant is de vraag hoe klein de P van de A wordt... en of D66 wordt afgestraft voor regeringsdeelname. De verkiezingen zullen het politieke landschap opnieuw veranderen... voorspelt de krant. En het Nederlands Dagblad tot slot geeft vier redenen... waarom raadsleden meer aanzien verdienen. Hun lage vergoeding, hun hoge werkdruk... hun carrière die onder het raadswit leid, raadswerk leidt... en verbaal en fysiek geweld. De Volkskrant schrijft dat de ouders van twee militairen die in Mali omkwamen... door een mortierongeluk aangifte doen tegen het ministerie van Defensie... en een nog onbekend aantal defensiemedewerkers. Ze willen dat de verantwoordelijken voor het ongeluk worden opgespoord en berecht. De militairen kwamen in 2016 om het leven... toen een ondeugdelijke mortiergranaat te vroeg ontplofte. De Onderzoeksraad voor Veiligheid concludeerde vorig jaar... dat defensie grote fouten maakte bij de inkoop en opslag van de munitie. De ouders van de slachtoffers willen nu dat het OM onderzoekt... wie precies verwijtbaar heeft gehandeld. En als blijkt dat dat toenmalig minister Kamp was... dan wordt ook hij aangeklaagd, zegt hun advocaat in de Volkskrant. De Amsterdamse brandweer heeft jarenlang tegen de regels in... extraatjes uitgekeerd aan het personeel. En zo is in totaal 4 miljoen euro onrechtmatig uitbetaald... blijkt uit een onderzoeksrapport dat het AD in handen heeft. Daarin staat dat vooral de regeling rond het royaal werd misbruikt... en ook ontvingen leden van de Ondernemingsraad ten onrechte toeslagen. De huidige commandant van de Amsterdamse brandweer is geschokt. Sinterklaas bestond bij de brandweer, zegt hij. En de Telegraaf meldt dat het ministerie van Sociale Zaken overweegt... om de AOW-leeftijd toch minder snel te verhogen. Het ministerie hoopt zo de vakbonden te verleiden... om akkoord te gaan met een nieuw pensioenstelsel. Maar het is volgens de krant de vraag of ook het kabinet bereid is... om aan de AOW-leeftijd te tornen omdat, meer dan een, omdat dat meer dan een miljard euro zou kosten. In 2015 stemde het parlement nog voor de versnelde verhoging... van de AOW-leeftijd naar 67 jaar in 2021. En daarna wordt de pensioenleeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. Wijnand Zwaan zit ook alweer op zijn post bij de AWB ...om ons bij te praten over de situatie op de weg. Wijnand, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. Ja, er staat een dakkapel op de A1 Hengelo richting Apeldoorn... ...bij de afrit Markelo. Het is in ieder geval niet de plek waar hij terecht had moeten komen. Het betekent vierde rijden tussen knoopend Azenlo en Markelo... 7 kilometer met een uur op onthoud. Alleen de vluchtstrook is vrij. Het is 16,5 minuten over 6. Mensen in armere wijken zijn ongezonder. En daardoor nemen ze ook meer medicijnen dan mensen die meer te besteden hebben. Ze gebruiken ze fors meer slaap- en kalmeringsmiddelen. En ook worden er meer zware pijnstillers gebruikt. Dat blijkt uit cijfers waar het onderzoeksprogramma Zembla de hand op heeft weten te leggen. Maar huisartsen in achterstandswijken zeggen ook dat ze mensen hiermee helpen. Heel veel mensen hier uh, werken met hun handen. En dat houdt in dat ze toch op een gegeven moment... problemen krijgen met een bewegingsapparaat. Nou, dat houdt in. Of medicatie. Of fysiotherapie. Terwijl je heel graag wil dat ze het liefst naar de fysiotherapie gaan. Omdat dat dan toch echt nog steeds de beste behandeling is. Maar dan loop je vast. Pijnstilling. Dus pijnstillers. Als ze elke keer terugkomen, wil je toch iets doen. Ja, een huisarts is meestal toch een doener... Dus om nou niks te doen en te zeggen... Ja, ja, maar die pillen ga je van mij niet krijgen, zoek het maar uit... is ook moeilijk. Paracetamol daar begint natuurlijk iedereen mee. Verder koopt ze natuurlijk redelijk wat medicatie. Zelf bij de drogist, uh, wat betreft de lichte pijnstillers... Uh, richting de Ibuprofens. En Dan ga ik een stap verder. Dus ik eindig dan op een gegeven moment toch... Uh, bij de morfinepreparaten. Ja, een stukje uit de uitzending van vanavond. Nicole Herblot is een van de makers van de uitzending van Zembla. Welkom. Um, wat zijn de cijfers eigenlijk over dat medicijngebruik in die armere wijken? Um, er wordt 42% meer van die morfineachtige middelen voorgeschreven en gebruikt. En 73% meer slaap- en kalmeringsmiddelen ja, dan in de rijkste wijken. Ja. Het is een onderzoek dat vergelijkt de rijkste wijken met de armste wijken. En jullie hebben een paar van die wijken ook bezocht? Ja, we zijn geweest in rotterdam Lombardije in de Bijlmer in Amsterdam en in Almelo... omdat we niet alleen maar in de Randstad wilden kijken. En um, nou, daar zie je heel erge dingen. Een mevrouw die echt helemaal vergroeide handen heeft van de reuma... en die kan niet um, zich veroorloven dat te laten opereren... want dan gaat haar eigen risico natuurlijk, moet ze eerst opmaken. Daarna moet ze handtherapie voor 800 euro. Ze is zelfs wel aanvullend verzekerd, maar dit valt er niet onder. Nou, dat is dus veel te duur... Dat kan ze niet doen. Als gevolg daarvan kan ze niet meer volledig werken. Nou ja, zo raak je natuurlijk van de, van de regen in ja, de drup. Ja. En, en meer van dit soort voorbeelden gehoord. Ja, een, um, een man die zijn pillen niet kon halen... omdat hij ook zijn eigen risico niet aan wilde spreken. Dat waren bloeddrukverlagers. Die man is met torenhoge bloeddruk in het ziekenhuis opgenomen. We, we hebben nu van de week gehoord dat uh, Trump in Amerika wil uh, dit gaan aanpakken. Hè? De, de, nou, heel veel, ik geloof miljoenen mensen verslaafd zelf zijn aan, aan medicijnen. Speelt dat dan hier ook? Dat zegt natuurlijk dit onderzoek niet. Dit heeft alleen die vergelijking gemaakt. Wat je in Nederland wel ziet, is dat het gebruik in heel Nederland van met name die morfineachtige middelen, waar Trump ook zo. Uh, bezorgd over is dat stijgt enorm. Nu is al van een van die middelen wordt al meer, door meer dan half miljoen mensen in ja. Nederland gebruikt. Um, dus ja. Maar die mensen die, uh, uh, die die jij net beschrijft, dat dat heet de zorgmeiders. Die gaan eigenlijk niet. Uh, de, die halen niet de zorg die ze eigenlijk zouden moeten hebben. Ja. Dat wordt bestreden met die met die medicijnen. Ja. Ja. En die artsen willen het eigenlijk ook niet. Maar die, ja, dat hoorde je net ook. Die vinden het ook beter als mensen naar de fysiotherapie gaan. Maar ja, daar moet je wel aanvullend verzekerd voor ja. zijn. Of ja, die slaap- en kalmeringsmiddelen. Het is um, soms natuurlijk beter om met iemand te gaan praten. als je heel gestrest bent. Ja, daar hebben ze ook geen aanvullende verzekering voor. Maar die artsen die, die, die zien dus ook al dat het eigenlijk niet goed is. maar die, die zeggen ook dat ze niet anders kunnen of zo? Ja, ja, want je wilt toch, ze willen toch helpen natuurlijk, mensen helpen. En als mensen helemaal vastzitten in pijn of stress. Ze zegt trouwens ook dat ze meer behoefte hebben... aan betere zorg en hulp in de wijken. Dat is natuurlijk ook allemaal in de overgang uh, geweest nu. Ja, financiële schulden, schuldhulpverlening. Al die dingen hebben natuurlijk zijn effect op hoe je je voelt. Je gezondheid. En die artsen moeten dat nu opvangen. Maar er is niet altijd de juiste... Ja, dingen eromheen. Nou, nou uh, vanavond allemaal te zien hè, in Zemla. De praktijk van de achterstandsdokter, zo heette uh, de aflevering... is vanaf kwart over negen op NPO 2 te zien. Hartelijk dank voor de uitleg daarbij, Nicoline Blot is dat. Dan gaan we naar de Verenigde Staten. Austin is namelijk in de ban van bompakketjes. Mysterieuze ontploffingen hebben deze maand... in de hoofdstad van Texas al twee levens gekost. Uh, vier mensen raakten ook gewond door exploderende pakjes die bij schijnbaar willekeurige adressen worden bezorgd. Vannacht wist de politie in een distributiecentrum van koeriersbedrijf FedEx... een pakketje van de seriebommenlegger te onderscheppen. Contact nu met Mariette Hummel is journalist, woonachtig in Austin, Texas. Mevrouw Hummel, goedemorgen. Goedemorgen. Wat, wat, is, er, wat is het laatste nieuws eigenlijk bij jullie? Nou, ik zit eigenlijk nu het nieuws te kijken. en Ik, ik hoor namelijk helikopters die hier rondcirkelen...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 Wat natuurlijk ook uh, nergens op staat, want als je er tegenaan stopt... en het gaat af dan gaat het toch af. Ja. Maar het laat een beetje zien hoe we, hoe we wel nog doorgaan met ons lezen... Maar, maar voorzichtiger. Ja, duidelijk. Dank dat u even in de telefoon kwam. Mariette Hummel is dat uh, journalist, woonachtig in Austin, Texas... waar ze dus in de band zijn van die bompakketjes. Nou ja, goed, de autoriteiten zijn ermee bezig. Um, ik ga het nieuwe liedje van Jet Re Rebel voor u draaien. Ter gelegenheid daarvan stond er onlangs een stukje met hem in het AD... waarin hij zei dat hij nu al twee jaar geen drank en drugs meer gebruikt. Um, ik citeer hem even. Mijn moeder heeft haar zoon weer terug. Al dus Jet Rebel zelf. Na de zomer komt er een nieuw album van hem uit. Het is alweer zijn zesde plaat. En daarvan nu alvast Amy. Let's skip the small talk. There's no need. anyway.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 Or is it my flesh flashlight? Oh, not much of a virgin, honey, I have to admit We've had our share of lovers, but I know this is it even door naar het eind van dit liedje Amy. Over welke Amy gaat het? Moet ook nog even uitzoeken. Na de zomer een nieuwe plaat dus. Alweer een nieuwe plaat van Jelte Tuinshaar. Jet Rebel. En zo oud is hij nog niet eens. En um, daar is nog geen titel voor. Maar in ieder geval dit is alvast een voorbode. Want dit nummer staat ook op die plaat. Um, ik verwijs u nog even naar kwart over negen. Dat is nog een hele eind weg. Maar uh, u kunt dan weer terecht met vragen aan en opmerkingen. Moet het misschien nog even terugkomen op gisteren. Want uh, er werden wat vragen ook gesteld, daar komen we nog wel even op terug. Dat heeft te maken met dat, uh, dat bedrijf dat al die data heeft verzameld. Uh, er was een uh, mogelijke link naar Nederland. Nou, daar is intussen wel iets meer over te melden, dus dat gaan we dan wel doen. Maar als u nog vragen aan en opmerking hebt, kom maar door uh, met hekje R1JN via Twitter... of mail naar r1jn-nos.nl. U kunt ook de app downloaden van NPO Radio 1 als u dat nog niet heeft gedaan. Die is gratis, daar kunt u een boodschap schrijven of er eentje gesproken achterlaten.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 De politie in de Amerikaanse stad Austin heeft een pakketje onderschept waarin een bom zat. Het explosief lag in een distributiecentrum en is door de explosieve opruimingsdienst onschadelijk gemaakt. Austin wordt al weken geteisterd door een bommenlegger die explosieven heeft laten afgaan. Twee mensen zijn daardoor om het leven gekomen. Op het Filipijnse eiland Mindoro zijn 19 doden gevallen bij een busongeluk. De bus raakte s'nachts van de weg af en kwam in een 15 meter diep ravijn terecht. Het ongeluk is mogelijk veroorzaakt door een technisch probleem... waardoor de chauffeur de macht over het stuur verloor. En in Italië zijn drie mensen omgekomen bij een explosie in een huis op Sicilië. Twee van de slachtoffers zijn brandweermannen. De brandweer was afgekomen op een melding van een gaslek. Toen de mannen het gebouw binnengingen was er een ontploffing. Het weer, soms zon. Lokaal kan er wat licht regen of motregen vallen. En het wordt zo'n 6 graden. Viele nieuws, Zwaan. Naast wat dagelijkse drukte vanuit Brabant naar Utrecht. zien we vooral problemen op de A1 Hengelo richting Apeldoorn. Er staat tussen knoopend Azenlo en de Afrit Markelo 10 kilometer file met een uur vertraging. Een vrachtwagen heeft daar een dakkapel verloren. Die had het eerst niet in de gaten. En daardoor zijn ook flink wat auto's beschadigd daar. Voorlopig is de A1 dicht bij de Afrit Markelo. Verkeer vanuit het oosten kan het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 Nou, hoorzorg is net als onze oogzorg een hoofdactiviteit. We zijn niet voor niets gekozen tot de beste winkelketen van Nederland... in de categorie audiciënt. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op speksevers.nl slash mythes. Haal meer uit je carrière. Ga naar rsm.nl slash radio1. Er zijn veel mythes over onze hoorzorg. Het echte verhaal vindt u op speksevers.nl slash mythes. Koffie? Uh, staat klaar. Glimlach? Eh, <laughs> uh, ja.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 Alleen als je medewerkers supergoed getraind zijn... mag je jezelf projectbouwmarkt noemen. Vier minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Straks om half acht, over een uurtje dus... gaan op de meeste plaatsen de stembureaus open. Vannacht kon er ook al worden gestemd. Zoals in Zwolle, daar ging om middernacht... een stembureau open in een studentenkroeg. En verslaggever Martijn van der Zanden ging daar kijken. Waar wil je deze hebben? Die moeten uh, uh, in de hal richting het stemlokaal. Uh, de laatste voorbereidingen in het vliegende paard. Deze hangt ook volgens instructie. Een stembureau in de kroeg dus is wel even wat anders, denk ik. Hè? Dat is zeker wat anders, maar wel heel erg leuk. Wat, wat wacht je ervan? Ik, nou, als ik aan, aan, aan de kant kijk van de bar, dan is het flink druk. Dus uh, laten we hopen dat ze allemaal deze kant uitkomen. Het is natuurlijk een kroeg, wordt er ook nog gekeken naar of, of ze te veel gedronken hebben of maakt dat eigenlijk niet uit. Nou, wij hadden het er wel over. Uh, in de kieswet staat niet dat je niet dronken mag stemmen. Maar goed, als het natuurlijk uit de hand loopt, als er wel iemand komt die echt dronken is en het loopt uit de hand hebben we een voorzitter die de boel kan schorsen. We gaan het zien? Ja, zeker. Het lintje wordt eigenlijk door de burgemeester ja. die, letterlijk. 2, 2. We staan gewoon in de rij voor het stembureau. Wie had dat gedacht? Ja, dat uh, had ik niet verwacht. Maar het is behoorlijk druk. En, uh... Ja, het is toch mooi om een beetje vooraan te staan, dat je toch je mening kan geven. Het staat echt een behoorlijke rij, dus ik ben echt blij verrast. Ik vind het een heel leuk idee en ik vind het ook positief dat juist in de studentencaféën, want daardoor gaan, uh, is er de mogelijkheid dat voor studenten groter om te stemmen. Denk je dat anders inderdaad dat minder studenten gaan? Dat is uh, natuurlijk moeilijk te zeggen, maar de kans uh, moet natuurlijk wel gebracht worden. En die is er nu dus ook. Dus ik denk dat het meer studenten gaan stemmen dan uh, voorheen. Goedenavond. Ja, de identiteitsbewijs. Ja, de burgemeester van Zwolle, als eerste uw stem uitgebracht hier in de kroeg. Hoe voelt dat? Nou, het is heel bijzonder dat je de eerste bent. En uh, ik vind het ook heel mooi dat er nu een hele rij achter mij staat die ook zijn stem wil uitbrengen. Want dat is de bedoeling ook. Waarom zijn jullie inderdaad, hebben jullie je stembureau geopend in een studentenkroeg? Omdat wij de opkomst onder jongeren willen uh, bevorderen. Ja, zijn algemeenheid moet hier omhoog. Hij zat in Zwolle op 58%, maar onder jongeren onder de 50%. En ja, als je dan naar een plek gaat waar jongeren komen, dan uh, stimuleert dat wel. Want ja, dat is inderdaad, u zegt van, de jongeren zijn een groep die we eigenlijk als gemeente niet goed weten te bereiken. Of in ieder geval niet genoeg weten te interesseren voor deze verkiezingen. Ja, sinds de algemeenheid zou bij alle verkiezingen jongeren toch minder geïnteresseerd zijn. En we beslissen in uh, Zwolle toch over een heleboel dingen die hen aangaan. Uh, studentenhuisvesting, uh, horeca-uitgangstijden, fietsvoorzieningen. Uh, ja, dat is voor hen ook interessant. Dus uh, laten ze hun stem uitbrengen. En het is niet alleen de jongeren die hier nu zijn, maar er komt heel veel op social media hiervan. Dus ik hoop dat in de rest van de dag alleen mensen denken, oh ja, ik moet nog stemmen. Dit is voor de gemeenteraad. Deze voor het de referendum. Ik vind het echt een superleuk initiatief om hier te kunnen stemmen. Gewoon lekker met een biertje erbij en gewoon met je vrienden praten over... Ja, ja, meningsverschillen over welke verschillende partijen, ja, waarvoor opkomen, zeg maar. En, uh, en met een biertje erbij, dat is natuurlijk prima in de kroeg, maar het is natuurlijk wel een serieuze aangelegenheid, hè? Zeker, zeker, zeker. En wij nemen het ook allemaal, denk ik, wel heel serieus. Stemmen op de gemeenteraadsverkiezingen is meestal niet zo spannend, maar ja drink een paar biertjes voor, praten er lekker met elkaar over en dan is het opeens heel erg leuk, eigenlijk. Nee, ik zei, ik bedoel, nee, drink een paar biertjes, het, is natuurlijk wel, het blijft een serieuze aangelegenheid, stemmen. Ja, absoluut, maar het, hier ook, hier blijft het ook echt, weet je, er zijn al debatten gevoerd hier uh, in het vliegende paard en uh, we hebben het er gewoon ook al veel over gehad, weet je wel, je leeft een beetje toe na deze avond met z'n allen, van, oh ja, stemmen in het paard, hè, stemmen in het paard. Ja, oké, okay, maar hè, wat gaan we dan stemmen? Dus dan beginnen we over te praten, waardoor het ook, waardoor je er bewust over na gaat denken. Dus het blijft wel zeker een uh, serieuze zaak, maar het wordt met het leuke gecombineerd en dat maakt ze toch. Martijn van der Zanden was dat uh, rond middernacht dus in Zwolle, toen daar het eerste stembureau open ging. Mark Hamer is vanochtend onze vliegende kiep, die gaat uh, meerdere van die stembureaus langs. Mark, goedemorgen. Goedemorgen, Jurgen. En nu al in Arnhem, hè? Ja, ja, ja, zeker. Wordt daar ook al gestemd? Nou, je bent ongeduldig, hè? ik hoor het aan je. Je, je, je zegt, ga opengooien die stembureaus. Uh, helaas om zeven uur pas. En trouwens, niet, uh, niet alleen jij bent teleurgesteld hoor. Ook me, af en toe mensen die aankomen lopen... die met hun stempas in de hand zeggen... Al van, kan ik hier stemmen? Moet je zeggen, ik was hier om zes uur. Toen uh, ook ongeduldig. En kijk, waar is dat stembureau nou? En toen kwam er een wit busje voorrijden. En daar is een grote partytent uitgekomen. En echt uh, in de ingang uh, bij het uh, station hier in Arnhem. Ik weet niet of je dat een beetje kent. Maar heel mooi, heel mooi Gestileerd. En daar staat dan nu zo'n partytent. Ze hebben het wel gezellig gemaakt hoor. De, de lampjes uh, hangen, hangen op. En ik ga maar eens even de, de voorzitter van het stembureau zoeken. Die is nog druk bezig. Ik moet, ben nog druk bezig hè, Laura van Neemelen. Ja, deemers. het is uh, nog aardig. Uh, we, we moeten even wennen weer. Want er zijn weer andere papieren, andere dingen om op te hangen. Dus het, uh, maar dat gaat lukken. Nou, nog 20, 25 minuten heeft u. Ja, zeker. Ja, maar dan redden we ze zeker wel hoor. Ja. ja. Op een station eh, eh, vier jaar geleden, waren op 44 stations waren, STM-bureaus nu op 81. Heeft u vaker die gezeten? Ja, vanaf het begin eigenlijk al. En hoe lang is dat is, geleden? Dat is al, ik denk een jaar of vijf geleden. Ja, ja vier jaar ja. dan. Ja, ja, ja, ja. En werkt het nou eigenlijk goed? Ja, het is ontzettend goed. Uh, en wat ons opvalt hier, is dat we heel veel jongere kiezers krijgen, met name jongere kiezers. En, en, en ook de jongeren die dus nog nooit voor het eerst gestemd hebben. Dus dat is heel erg leuk. Die komen hier toch die langs. Die komen hier langs, ja. ja. Wat wordt nou lastig vandaag? Ook nog met het referendum? Nee hoor, nee, dat is, uh, zal niet lastig zijn. Want je referendum is alleen maar ja nee, hè. Dus, uh, nee. Dat is... Ja, maar je hebt wel even twee stembiljetten. Die, ja, dat, uh, klopt, dat klopt. En je moet dat wel weer in de goede bus doen. Uh, ja, ook dat. <lacht> ja, maar daarvoor zitten wij hier, hè. Ja, ja. <lacht> ja. Ja. Wat verwacht u van de opkomst? Dat durf ik helemaal niet te zeggen, nee. Ik heb geen enkel idee. Nee. Mensen, men denkt de opkomst is rond de 50 Ja, ik heb net even rondgevraagd. Want het zou betekenen dat ongeveer de helft die hier langskomt niet gaat stemmen. Nou ja, ik heb uh, wat mensen aangesproken. Maar de meeste mensen zeggen dat ze wel gaan stemmen. Zoals ook deze meneer. Ik ga stemmen Ik ga wel stemmen? Ja, zeker. Ja, er zijn heel veel mensen die niet gaan stemmen, hè? Ik heb het begrepen, ja. ja Voel ook... je dat in uw omgeving ook? Um, ja, wel steeds meer inderdaad, ja. um, ja, dit is gewoon je recht natuurlijk. Dus ik vind ook dat gewoon dat je er van gebruik van moet maken. Ja, en wat zegt u tegen die mensen die niet gaan stemmen? Ik probeer ze toch aan te moedigen gewoon wel te stemmen. Ik bedoel, um, iedere stem is gewoon belangrijk. Dus wat dat betreft vind ik ook gewoon dat iedereen moet stemmen. Maar wat zegt men dan waarom men niet gaat stemmen? Ze denken niet dat ze verschil kunnen maken met die ene stem die ze maken. Ik denk dat dat de, de meest achterliggende gedachte is. Ja, iedereen eigenlijk die ik aanspreek, die zegt, ja, ik ga wel stemmen. Of is dat uh, politiek correcte antwoord dat ze aan mij geven? Ik denk dat het een politiek correcte antwoord is, ja. Ja, ja zeker. Er hang, hangt toch een beetje een taboe op? Ja, gek genoeg wel, ja. ja. U moet naar uw trein, denk ik? Ik, uh, ik ga met trein ja, het stembureau hier is nog niet open, maar... Nee, ik ben om zes uur terug, dus dan, uh, ik heb een stempas bij me. Dat dus ah, komt okay. helemaal goed. Succes. Dank wel. Mark Hamer in Arnhem dus, waar straks vanaf zeven uur dat stembureau open is op het station. Gaan we naar uh, Urk. Uh, daar uh, zijn natuurlijk ook gewoon de stembureaus straks open. Uh, Joris van de Kerkhof is op Urk, maar voor een hele andere zaak, Joris. Ja, het is honderd jaar geleden dat de Zuiderzeewet werd uh, aangenomen door de Tweede Kamer. En we gaan honderd jaar proppen in, uh, in, in uh, verschillende gesprekken in het, uh, in het Radio 1 Journaal. Ik ben bijna op Urk, uh, Jurgen. Als jij naar nou om je heen kijkt. Wat zie jij dan? Uh, Elisabeth Steins, bijvoorbeeld. Nou ja. Dat een mooi uitzicht. <laughs> ja, dat is een mooi uitzicht, ja. ja. <laughs> <laughs> Ik zie... Um... Ik ga er dan vanuit dat jij aan mij vraagt. Ja. Van, wat zie jij dan? Oh ja, Sorry, ik pak even het punten erbij. <laughs> uh, wat ja. zie jij daar eigenlijk allemaal, uh, Joris? Nou, wat ik, wat ik dan hier zie is een zon die uh, in ieder geval tien minuten geleden nog prachtig rood was. Uh, waar de wolken inmiddels sluierend omheen zijn gegaan. En het is nu een beetje gelig. En dat gele licht dat schijnt over de wolken die tot een anderhalve meter hoog over het nieuwe land liggen. En die mensen op Urk die vertellen nu nog steeds van ja... Onder dat nieuwe land ligt onze vis. Want daar haalden wij altijd de vis vandaan. En door die Zuiderzeewet van 21 maart 1918. door die Zuiderzeewet moesten wij helemaal omvaren. om op de Noordzee te gaan vissen. Nou, die wrok, daar hoor je straks wat van. En dat heeft dan nog een beetje met de verkiezingen te maken. Want de man die daarover vertelt, is wel vrijwilliger op het, op het stembureau. En voor de rest, je hebt een mooi uitzicht. En dit uitzicht hier is nog mooier. Ja. Ik zou er een foto van maken, Joris, en insturen naar Gerrit Hiemstra... voor je het weet, zit je in het journaal vanavond ook met je foto. <laughs> ja, zeker. Maar ik ben aan het autorijden. Want dat is wel één nadeel van de polder. Parkeer je auto eens langs de weg. Dat gaat helemaal niet. Ja, voorzichtig in ieder geval. En we horen van je als je daar bent. Op Urk, want dat moeten we ook zeggen. Joris van der Kerkhof dus onderweg. Nu meer uit de kranten en van de nieuwssites. De twee jonge vrouwen die afgelopen weekend in Antwerpen slachtoffer werden van een groepsverkrachting... zijn boos op de hoteleigenaar. Dat hotel was niet goed beveiligd, zegt een van de slachtoffers tegen de Telegraaf. Voor de verkrachting zouden de vrouwen in een discotheek... een bedwelmend middel hebben gekregen. Het was een waas, we konden ons niet verzetten. We konden helemaal niets, zegt een van hen. De zaak maakt ook veel los in België. De partij Open VLD wil dat de verkrachters... die hun slachtoffers bedwelmen, extra worden bestraft. Een gemeenteraadslid in Raalte heeft een vrouw lastiggevallen... met tientallen seksueel getinte berichten, meldt RTV Oost. De vrouw werkt bij een lokaal radiostation... en ze hadden contact vanwege een verkiezingsdebat... maar daarna kreeg ze heel andere berichten. Foto's, onder andere van zichzelf. Uh, ja, onder andere ook van zijn geslachtsdeel in zijn hand. Uh, appjes, uh, ja, of ik uh, geschoren was van beneden... dat ik uh, grote borsten had, dat soort appjes. Ja, het CDA-raadslid zegt spijt te hebben van de berichten. Volgens hem mag hij van zijn partij zelf bepalen of hij na de verkiezingen terugkeert in de gemeenteraad van Raalte. Trouw schrijft dat bij de verwijdering van asbest... al jaren wordt gewerkt met een nieuwe, innovatieve methode... waarvan niet zeker is of die wel veilig is. Het gaat om de methode mini-containment... waarbij werknemers geen adembeschermingsmiddelen dragen... en het asbesthoudende object wordt dan omsloten... met een doorzichtige plastic kast. Tientallen mensen werken op deze manier bij zeker 14 bedrijven. De Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid erkent dat niet zeker is... of ze zo worden blootgesteld aan het kankerverwekkende asbest. En sommige campagneactiviteiten voor het referendum over de inlichtingenwet... waren volgens de Telegraaf vooral subsidieslurpers. Een bijeenkomst in Den Haag trok maar 15 belangstellenden. En bij een debat in Amsterdam bleef het bezoekersaantal op zelfs 7 steken. Beide initiatieven kregen bijna 50.000 euro subsidie. En verschillende kleine organisaties maakten voor 10.000 euro's websites... over het referendum waar nauwelijks iemand op keek. En volgens de referendumcommissie kan het subsidiegeld worden teruggevorderd... Als als er te weinig mensen zijn bereikt. Wijnand, waar is het aansluiten geblazen vanochtend? Nou ja, in ieder geval op de A1 Hengelo richting Apeldoorn... Eh, bij de afrit Rijzen. Daar staat nu nog 9 kilometer verder vanaf knoopend Azenlo... met drie kwartier vertraging. De vrachtwagen had daar een dakkapel verloren... en de, daarbij raakten verschillende auto's beschadigd. Maar zojuist is de rijbaan weer vrijgegeven... dus vanaf de afrit Rijzen gaat het inmiddels weer rijden. Verder is de ochtendspits gestart... met vooral drukte op de A27 vanuit Breda... tussen knoopend Hooipolder en Gorkum. Al 13 kilometer. Vorige week zat ze hier nog aan tafel. Iels de Langer. En dit is haar nieuwe liedje. Oké. Okay.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 Het is okay. dus bijna 10 minuten voor 7. Het WK-wielrennen komt waarschijnlijk terug naar Nederland. En al eerder dan verwacht. In Groningen en Drenthe waren ze al een tijdje bezig met organisatie van het WK 2023. Maar omdat Italië nu af wil van het WK van 2020, heeft de Wereldwielenbond gevraagd of Groningen en Drenthe die editie willen overnemen. Eerder dus. Oudschaatser Renate Groenewold is ambassadeur van het WK in Groningen en Drenthe. De UC heeft inderdaad aangegeven dat wij een bid kunnen indienen voor 2020. Uh, dat de kans er is, omdat het in uh, Italië uh, wat lastiger wordt. Uh, ja, als het aan mij ligt, dan zeg ik ja, dat gaat gebeuren. Maar het betekent wel dat uh, wij, en als ik dan wij zeg, heb ik het over de stichting in samenwerking met uh, de TOC, de Organizing Connection, die het evenement uh, eventueel zou kunnen organiseren, uh, nog wel wat huiswerk te doen hebben. Nou, wat moet er nog gebeuren? Nou, met name, wij moeten onze stakeholders zeg maar, goed informeren. Uh, wat is de haalbaarheid? En is, is het überhaupt haalbaar en realistisch? Wat zijn de kosten? Waar zitten de kosten in? Uh, wat gaan de routes worden? Dus eigenlijk, zeg maar, wij moeten ze voorzien van alle mogelijke informatie... zodat er een besluitvorming uh, kan plaatsvinden. En uh, we hebben gelukkig al uh, de afgelopen periode flink wat huiswerk gedaan. Dus uh, ja, ik, ik, uh, ik ben positief gestemd. Ja, het gaat dus om het financiële plaatje? Onder andere over het financiële plaatje wat ingekleurd moet worden. Want we willen natuurlijk wel goed beslagen ten ijs komen. En, uh... Ja, en, en dan zullen we het zien. Ja, wie zijn die stakeholders? Nou, op dit moment, zeg maar, de, de stichting is ergens, uh, nou volgens mij al vijf jaar geleden, in het, uh, in het leven geroepen. En die, uh, die hebben de opdracht, of uiteindelijk hebben die gezegd: wij willen graag het WK organiseren. Waarbij uh, de provincies, Drenthe en Groningen, en de gemeentes Assen, Groningen en Emmen hebben gezegd: nou, dat ondersteunen wij met wat financiële. Uh, mogelijkheden zodat jullie kunnen onderzoeken of dit überhaupt in het noorden, in het noorden uh, tot de mogelijkheden behoort en uh, ja dat zijn onze stakeholders en aan de andere kant zullen wij als stichting ook moeten laten zien dat het Bedrijfsleven enthousiast is en dat er uh, maatschappelijk draagvlak is. Ja, jullie wilden in 2023, hè, daar wilden jullie eigenlijk voor gaan. Het ja. komt nu ineens heel snel, uh, na 2020 al. Uh, zijn jullie een beetje geschrokken van, van, van het feit dat het zo dichtbij is al? Nee, nou ja, God, uh, ik schrik niet zo snel. Uh, als de mogelijkheid er is, dan, uh, dan uh, moet je die grijpen, denk ik. En aan de andere kant. Uh, Gelukkig hebben, hebben we als stichting en als werkenorganisatie niet stilgezeten. En hebben we al best wel veel uh, gedaan. En uh, ja, is het nu een, een kwestie van uh, goed documenteren en de mensen goed uh, in te lichten. En aan de andere kant gast te geven op uh, het hele bedrijfsgebeuren. Het is allemaal net iets sneller dan dat we wilden. Maar goed, uh, ja, dat zei zo. En we werden gisteravond ook verrast met het bericht... Uh, dat een journalist goed zijn werk had gedaan. Uh, betekent nu dat we gewoon scherp moeten zijn en uh, een tandje bijschakelen, hè? Ja. Uh, nou waren ze in Bergen, de stad waar het afgelopen WK gehouden is. Ook heel enthousiast. Klopt. Uh, niet alleen voor het WK, maar ook tijdens het WK. Alleen de afgelopen toen ze de boeken gingen bekijken, ja, schrok ze toch een beetje. Want uiteindelijk is de boel zelfs daar failliet gegaan, hè? Ja. Uh, ja, is dat nog iets waar jullie aan denken? Van, dat je met zo'n WK uh, ja, dat je echt wel goed moet weten waar je aan begint? Zeker, en daarom zei ik al, we hebben ja. ons huiswerk gelukkig heel goed gedaan. En we hebben ook gekeken uh, en, en navraag gedaan van uh, waar is dat nou misgelopen. We hebben naar andere evenementen gekeken, uh, onder andere Limburg, maar ook de Tour de France in, uh, in Utrecht. We hebben met heel veel mensen gesproken en ik denk dat wij uh, daarin nu heel goed kunnen zeggen van uh, is dit haalbaar, ja of nee. We moeten de puntjes nog even op de i zetten qua, qua financiële, uh, het financiële verhaal. Maar ik denk dat als we dat goed hebben staan weten we uh, wat ons te doen staat in uh, ja, het mag niet zo zijn dat, uh, dat het uh, een deceptie wordt na die tijd. Dus uh, vandaar nu even hard werken. Renate Groenewold was de ambassadeur van dat WK wielrennen... dus mogelijk in 2020 in Groningen en Drenthe... in de bijdrage van Han Kok. van Venema, op NPO Radio 1, een stukje van Bach. Mevrouw van Venema, goedemorgen. Goedemorgen, dat was ik zelf, wat ja, een verrassing. Ja, dacht, <hij> ik dacht ik kon het een beetje op zo'n Radio 4 af. Ja, ik zit op de verkeerde zender. <hijen> u heeft getwitterd, hè, Bach helpt bijna voor alles. En uh, speelde daarbij dit stukje. Het is vandaag mm -hmm. de 333ste geboortedag van Johan Sebastian Bach. En ja. dat wordt gevierd met de uh, Happy Bach Dag. Dus ik wil u vast een Happy Bach Dag toewensen... Nou, dat, uh, dat is heel vriendelijk van u, dank u wel. Ja. Ik, ik wens u hetzelfde, ik wens heel Nederland hetzelfde eigenlijk. Want Bach helpt bijna voor alles, vertel. Ja, dat is natuurlijk iets wat ik dan opschrijf, uh, omdat dat voor mij geldt. Maar ik denk dat het voor meer mensen geldt... dat Bach een, uh, een, hele bijzondere, uh, vermogen, een heel bijzonder vermogen heeft... om uh, zoveel hersengebieden eigenlijk te activeren... dat uh, iedereen daar wel iets bijzonders bij ervaart. Want voor de goede orde, u bent violist, hè, dat hebben we net een stukje van gehoord. U bent ook psychiater ja. en u twittert ja. geregeld over uh, Bach. Ja, ik ben inderdaad uh, ook professioneel violist en uh, ik studeer elke dag uh, viool... maar ik studeer ook elke dag Bach, omdat ik daar... Uh, nou, ik word er heel rustig van... Uh, Bach structureert op een bepaalde manier ook. Um, dus ja, ik vind, dat, ik vind dat echt hele fijne muziek. Het is zo bij muziek, het is natuurlijk de vraag... waarom vind je iets mooi of waarom raakt muziek je? En in het bijzonder Bach bij zoveel mensen. Um, en dat heeft te maken toch ook wel met... Um, is inmiddels uit onderzoek gebleken met eerdere ervaringen. Hè? Dus waar associeer je dat soort muziek nou mee? Uh, en Bach um, wordt toch vaak geassocieerd met rituelen... met religieuze gebeurtenissen die rustig zijn, die mooi zijn en gedragen... Um, Bach wordt misschien ook uh, gedraaid s'morgens op zondag... als uh, iemand het ontbijt maakt en alles is prettig en rustig. Uh, dus dat maakt ook dat men um, Bach koppelt aan prettige, bijzondere gebeurtenissen. En ik denk dat dat ook wel wat voor zijn muziek doet. Maar u werkt, begrijp ik, bij de muziekpoly hè, van het uh, LUMC in Leiden. Um, ja. Dus gebruikt u dan Bach ook in uw werk? Nou ja, ik ben uh, psychiater van de muziekpolie En die is bedoeld voor uh, podiumkunstenaars met psychische klachten. Want dat komt best vaak voor. Um, ik gebruik geen muziek en ook geen Bach dus als therapie. Maar uh, Bach is voor veel muzici die ik zie... wel, wel ja, echt de cornerstone van hun uh, klassieke uh, carrière, van hun stu studie. Um, dus we hebben het wel vaak over Bach. Nou, ik, ik, voor, ik meen dat het vorige week was was Maarten het Hart bij De Wereld Draait Door... met Matthijs van Nieuwkerk. Allebei enorme Bach-fans, zo te zien. Want dat was een heel gepassioneerd gesprek. Ja. Je zou er bijna gelijk uh, alle, alle, alles van wat Bach heeft gemaakt uh, gaan opzetten. Uh, uh, uh, dat herkent u ook wel, Bach-liefhebbers die onderling uh, nou ja, lekker uh, ja. losgaan. Ja, het is natuurlijk ook heel keurig en netjes om heel veel van Bach te houden. Dat moet ik er ook al bij zeggen. Maar er is bijvoorbeeld een onderzoek gedaan door Oliver Sacks, de beroemde neuroloog uit Engeland. Die heeft zichzelf onder de MRI-beeldvormende scan laten leggen. Um, en hij is een Bach-liefhebber, maar zo'n echte. Um, en luisterde onder die scan zowel naar Bach als naar Beethoven. En dan zie je, zonder dat hij dat dan hoeft uit te leggen... dat dat hele brein van Oliver Sacks uh, geactiveerd wordt met alle emotionele gebieden erbij... als hij naar Bach luistert. En beduidend minder op het moment dat hij <laughs> naar Beethoven luistert. Dus uh, er, zijn ook wel aan, uh, er is ook wel aan te tonen... dat die mensen wel, uh, nou ja, terecht heel opgewonden ja. daarover ja. raken. Nou ja, de tijd van Bach komt er weer aan natuurlijk met de Matthews Passion. Uh, wat, wat gaat u vandaag doen op Happy Bach Dag? Um, nou, Ik ga vooral uh, naar mijn muziekpolie en uh, ik hoop daar wat voor mijn patiënten te kunnen doen. Um, maar ik ga vanavond ga ik in ieder geval uh, toch een uh, stukje sonate of partita van Bach op mijn viool spelen. Want Bach dat, uh, daar ontkom ik niet aan. Helpt bijna voor alles. Zo is dat. Ja. Dank voor het gesprek, Esther van Venema. Naar aanleiding wel, van dag. Happy Bachdag vandaag.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 Ik ben Bart van Your Hosting, voor online succes. Laat je inspireren bij Rinsma Modeplein in Gorredijk Of shop online 350 modemerken. Office 365 een maand gratis uitproberen? Yourhosting.nl zakelijk. Ik ben Tom Kellerhuis, hoofdredacteur van HP De Tijd. Nu in HP de Tijd, de nieuwe Lul 2.0. Hoe onbeschoftheid steeds meer een ticket naar succes wordt. HP de Tijd, heerlijk helder en een beetje brutaal. Je straalt als je lacht. Je kiest voor de specialist. Met aandacht en deskundigheid. cdctandzorg.nl. De nieuwe Lul 2.0, nu in HP de Tijd. Heerlijk helder en een beetje brutaal. NPO Radio 1.